Ja, en ik wou het echt helemaal tot op het einde laten horen, want ik vind het toch geweldig. Een a versie van de nummer, je had oud gedacht. En heel veel van, van die liedjes die we ondertussen al jaren kennen, in een a versie. En het grappige is dat je er straks zei tegen Jarmieke, van, oh ja, die 2004 nummers kennen het allemaal zo nog niet. Die kwamen daar juist allemaal van voorbijgaande jaar. Dus het is fijn dat het, dat het toch nog op die manier in, in mijn programma is beland in de lijst. Dankzij u ook eigenlijk. Want jij zei dat toen tegen mij s'morgens ja. of s'avonds van ja, oh, Ik had dus ik morgen niet gehoord. Ja, ik was altijd Radio 2 aan het luisteren naar Samo, Dat was 20 minuten in de wagen en dat was a cappella. En dan was Radio 2 en mensen aan het uitnodigen om a cappella versies te doen. En dat was Bart Peters. En ik zei, mami, ik was zwemmen in de zee. En we hadden net onze nieuwjaarsduik gedaan in Nederland. Ja, ja. met de Unox Knutsen Ja, ik dacht ook juist aan. Oranje Geweld. En, ja. en Katarina jij en ik. En zijn er nog mensen mee gaan zwemmen in de Noordzee op 1 januari? Was Leen was ook mee gegaan? Ja, we zijn dus Leen was mee gegaan, maar ja, niet dus in de zee gesproken. We zijn puberzwemmers, dus we zijn echt gaan ijsbeeren. Katarina en wij zijn twee. We waren, waren de enige, want je hebt die foto. Weet je waar je die hebt? Oh, mijn smartphone. Ja, inderdaad. Ja, oké. Okay, dus met onze muts en dan in de zee. Ja, daar is hij. Uh, kijk, in De Noordzee daar. duikt. Dus uh, ik vond het een geweldige, die cappella. Ja, Dat was eigenlijk een bevestiging van onze nieuwjaar. En wel ja, dat is een stoere miguel. En in de Hollandse zee. Ja, ja, en in En Katrina staat daar zo, eh, precies als schaduw. Ja, erop ja, op, dat dat een weg daarop, omdat ze in het donkere zit. Ja. ja, dat is mooi. Ja, en inderdaad, dus die, die liedjes, het is, is fijn om dat te luisteren. En een andere versie maakt het nog Maar Wat je juist zei ook nog, het hoort bij, bij de karikatuur die van ons gemaakt werd, want we waren niet eens in de buurt van de zee. We waren op dat moment in het midden van, van de stad, van het centrum in Madrid. Ver weg van de zee. En dan, dan tekent die oudere man ons met een, een, een zuimbroekje aan. Miki, ja. Miki, een sexy bikini. En die dingen allemaal. Hoe dat er echt niet uitziet. En da, dat is het eerste wat opviel toen als ze die foto zag. Miguel, zo zijn we niet. We zien er niet zo uit. Want je hebt altijd zuimshort aan en zo zie ik er niet uit. Je draagt meestal een badpak. En die man wist dat niet. Dus dat maakt nog extra grappig. Nee, heeft het echt goed gedaan. Met tijdens een nummer luisteren van, van Bart Peters. En ik, ik zag het opnieuw naar die kaartjes. Ik kijk opnieuw naar die kaartjes en ik wil ze nogmaals bedanken. Nu om, omdat het pas achteraf verwerkt wordt bij mij. Hè. Er gebeurt iets en dan pas verwerk ik dat. Dank je nogmaals, Dirk en Lisbeth, wat dat allemaal met, met ons doet. En zeker met mij. Ik ben helemaal ondersteboven van. Ja, ik vind het altijd niet goed. In een goed positieve zin. Het komt in orde. Ik hoor het wel. Dat is echt tof. En Dirk heeft tegen mij gezegd dat hij mij ook zo coaching gaat doen. Hè? Omdat ik die podcast heb gemaakt en zo dankbaar is. Maar we maken we die podcast omdat we dat graag doen. En Mieke die zegt van: Oh, met die wil ik graag een podcast opnemen binnenkort. De Wijze Uilen. Over een paar dagen, 6, 6 januari, dan is de laatste dag van de expo hier. Als afsluiter en de eerste podcast van een nieuwe reeks bij Ora Samenspel. En. Ja, we doen dat gewoon omdat we dat leuk vinden. En dan komt er iemand af en die zegt, ja, maar ik wil daar wel iets voor in de plaats geven. Maar dat, dat is extra mooi. Was niet de bedoeling. Dus ook dankjewel, Dirk voor de ademhaling sessies en de rebirthing die ik nu nog ga krijgen. Oh, ik kijk er aan uit. Allemaal voor dit jaar. Dat is fijn. Goed, komt er nog iets aan, Mieke, van over, over expo-artiesten? Ja, ja, ik, ik of, dacht even Ilona, Ilona in de kijker te zetten, ja, want die, die gaat de mooi opnames, zingen. Maar opnames zijn nog tussen binnengekomen. En dan dacht ik, uh, als die opnames zijn geweest, zal ik vertellen welke prachtige werken zij en Niek Herman ja. hier hebben staan. Oké, okay, ik ga ze niet downloaden. Ja, ja ze zijn dan binnenkomen. Er, er zit een dubbele bij... Ja. Want misschien één te dichtbij opgenomen. Ja. Dus zal de tweede zijn, denk ik. Dat, dat is het bedoeld. Hè. Ik ga afspelen. Ik kan intussen wel zeggen, anders. Oké, okay. ja. okay. ja. ik ga het kabeltje aansluiten. Hè. Dat ze momenteel in Frankfurt zitten en ze zit op een... een ze is schipper en uh, ze voert vracht op de Rijn, vaart zij. En ze zit momenteel in Duitsland en uh, ze was hier vijf dagen op de... Expo en die heeft echt oermassages gegeven en uh, nu wil ze op deze nieuwjaarsnacht voor ons zingen en daar gaan we van genieten. En dat heeft ze opgenomen in de straat, strand, ja, in de, hoe noemt je dat, de jut, de stuurhut, dus de ja, de, waar de, de stuur, stuurhut als kapitein of matroos zit. Als schipper in die hut heeft ze het ja, opgenomen. Dus sturen. Een okay. nachtlied ja, voor we je. Gaan, we gaan er luisteren. Ik weet niet wat het eerst is, want ze zei een tekstje en een liedje. Dus ik ga even luisteren wat ze eerst uh, heeft opgezet. Daar gaan we. Hè. Ik ben een zeemanskeer, en daarom. Wusten. De sterren zon. man was, dan was ik niet op zee, maar wel in het groene graf. Ja, bij WhatsApp ziet je niet, dat, dat doet lang dat dat precies duurt. Maar je... <laughs> Heel wel stil. Poeh. Wat is dat allemaal? En nu heeft ze nog twee opnames gemaakt. Even luisteren. Ja. Wat dit ik, is. Ik kan oh. ook wel even vertellen. Oh, dat oh, oh, oh, oh, ze, ze heeft verteld hier. Ik ja. kan wel even vertellen over okay. ja, goed, ja. Uh, het werk wat ze hier heeft vertolkt. En ja. dat kunnen we nog eens luisteren naar... Ja, In het tweede deel van Ilona. Naar tweede deel ja, Ilona. Ja. Ilona. Goed gelijk. Ilona ja. heeft echt een, uh, twee geweldige, imposante... Uh, werken hier staan, waar heel veel inspanning voor is geweest om ze hier te vervoeren. Ja, zeker. Omdat het materiaal wat zij gebruikt, is eigenlijk uh, uniek. Met het lichtje? Je hebt daar een lichtje naast. Ze heeft die Air Concert, dat is ook een corona edition en dat is um, een concert. Benji. En dan heeft ze ook die Air Concert ook Corona Edition. Dus ze heeft twee geweldige concerten die ze geeft. Uh, corona Edition, dat wil zeggen dat we toen geen huidcontact konden hebben. En dan heeft zij iets bedacht met deuren en brievenbussen en, en buizen waarin dat ze in kan zingen en vertellen. En als ze dat doet, dan waan je inderdaad in een, een oorconcert en zij noemen het ook wel soms oormassage. Het is eigenlijk een, een, een manier van ontspannen en tot rust komen. Dus uh, daarom prachtig wat ze geeft. En het, het geeft de sfeer uit de stuurhut wat ze zingt. Ze is een, een zeevrouw en, en, en, en ze kent het gras niet. Ze vertelt als ze zingt. Ze vertelt. En dat vertellen en dat verhalen, dat is haar kracht. Oké, okay, het tweede deel dan naar het verhaaltje. Dus ze, ze zegt dat ze Ilona heet en we gaan een stukje luisteren. Benieuwd. Goedenacht lieve luisteraar. Mijn naam is Ilona Jacoba Westrik. En mijn werk staat momenteel op de expositie Prikkelbare geraakt, die georganiseerd is door Hermieke en Miguel. Maar ikzelf bevind mij momenteel op het water in Strasbourg. En om jullie mee te nemen hier aan boord heb ik voor jullie iets moois in gedachten: iets voor twee oren tegelijk, net iets anders. Als ik geef op de expositie, want daar probeer ik zo min mogelijk mensen tegelijk te bereiken, één oor tegelijk, daar geef ik namelijk massages voor het lichaam via het oor. En het ligt eraan hoe jij emotioneel ontwikkeld bent en hoe jij woorden en emoties kan ervaren in gevoel, en hoe je dit dus ontvangt, en mocht je nog in de gelegenheid zijn, dan kan ik je een oormassage geven, vroeg in de ochtend van 6 januari, net voordat ik het op ga breken. Even wat anders. Ik heb voor jullie een mooie tekst gevonden. Op de achtergrond nog wat vuurwerk geluid. En hiernaast een silo die draait. Dat is mijn band voor vanavond. Ja, oké. Okay. Ja, want ik, ik was dus echt... Helemaal in de war. Ik, ik, ik zei zo tegen haar: ma Maak jij geluid? Is, is dat iets bij u of zo? En ik was gaan kijken dat er iemand hier, hier in de buurt was. Zo, zo, zo speciaal klonk dat allemaal op de achtergrond. Dat was niet misschien of iemand anders die daar bij haar, haar in de buurt was. En die maakte geluidjes, misschien heb je het ook kunnen horen. Zodat, die dik, precies, een, een labeltje of zo, een, een koffietas. en geluid op de achtergrond verreweg. En ik dacht dat dat echt hier in de buurt was. Grappig. En dan ja, die, die kanalen van dat vuurwerk, was ze juist zegt. Want ik hoorde dat daar dat straks ook hier in de studio. Nee, dat, dat ik dacht van, oh er, er, er valt iets of zo. Maar dat waren gewoon die, die, die vuurwerkkanalen. Dus dat is wel grappig. Het is dus mooi, hè. Dus en we laten Ja, horen, we kunnen nog eens ja. genieten. Dan zetten we nog eens op play en, en dan kan je er nog eens naar luisteren. Hè? Dankjewel, je wel, Ilona. Heb je heel mooi gedaan. Ja, prachtig. Echt van genoten. Dus we hebben nog artiesten allemaal die, die we aandacht willen geven natuurlijk. Heb je ze opgeleid, want Darmieke zei: "Ja, ik schrijf anders een paar titels op van, van uh, kunstwerken. Die je hier ziet, van, van, vooral van je ouders. Uh, en, en ik zei ook tegen haar, omdat ze be begon met, met het programma. Van, ...vertel anders uit dat boek, dat is misschien wel interessant... Hè? ...want tot, de, degenen die tot nu toe zijn geweest, in dan... ...die allemaal iets hebben opgeschreven... ...bekijk het eens even en vertel het daarover... Hè? ...wat de mensen allemaal hebben op, opgeschreven... ...en ja, nu heb het verkeerde knopje geduwd, ja... ...oké, okay, hier gaat het lichtje aan... ...ja, de zaklamp, dat is misschien iets gemakkelijker voor haar, Mieke. ja... ...en ik start eerst met een geweldig cadeau van Rob Allard... ...die een affirmatie gaf die we kunnen gebruiken heel de week... ...voor het nieuwe jaar... Ik ben niet de optelsom van mijn zorgen, ik ben het licht tussen de dingen. De werkjes van uh, Gilbert Put, dat is de papa van Miguel, uh, hier om de hoek rechts van mij is: Raak mij. Daar zie je een oor, dat past geweldig bij het verhaal van Ilona. En daar staat: Ik ben een en al oor. Dus uh, dat is prachtig. En dan heeft hij een ander kunstwerk als je binnenkomt staan en dat heet Stapelzot, geweldig. En dat is prikkelbaar, onzintuig, hoek af en vijs los. En dan als je iets verder gaat en rechtdoor kijkt als je binnenkomt, dan zie je geweldige werken van de mama, van uh, Miguel dat is Josque Franke. En dat is een zeefdruk, Eenzaamheid als een rode draad. En ook een olieverf op canvas, alleen in de stad. En ook een olieverf op zeefdruk druk oneindigheid en uh, ja, dat is gewoon heel mooi dat uh, de ouders van Mieke wel meedoen aan dit Winterstein in deze expo want uh, dat bekrachtigt nog eens wat Soundwave doet dat Let's Tune In, uh, hij heeft daar meegekregen in zijn opvoeding denk ik, wat hij doet, want hij heeft twee ouders die enorm geëngageerd zijn, bevlogen, kwetsbaar en artistiek, die zeggen via kunst kunnen wij iets brengen en een verhaal in de wereld zetten dat, dat kracht is en, en ja, heel levensvatbaar is. En ik denk dat Mikkel wel daarin mag leunen en steunen en genieten dat zijn ouders hier helemaal aanwezig zijn. En ik denk op de eerste reis zitten om, let's tune in, heel veel levensvreugde uh, te geven in 2025. Dus Joske en Gilbert, enorm dankjewel dat jullie als ouders vaker moeken meedoen aan dit winterfestijn. Dat vinden wij fijn. Ja, oké, okay, dat, dat is zeker aangekomen, denk ik. Mogen we ook iets over Olga en Foucault vertellen? Of zo? Oh nee, Huub, zeker. Hè? We ja, we ik nou denk wel. dat Huub, dat we dat uh, op, op overdag moeten ja. doen. Want uh, ja. dat is een beetje uh, neerslachtigheid en dat is ja. beter bij dagelijks. Dat kunnen we beter niet uh, op voor de een fijne, fijne manier afsluiten, ja. denk ik. Tenzij je is nog is iets wil delen of zo, ja, ik denk Loerdes is, is al opgenomen in het erfgoedweekend. Die, die heeft die dat geïnterviewd. Verteld, ja. Uh, Olga heb ik al een beetje verteld in mijn radiouurtje. Ik denk dat Huub uh, en Joret kunnen we wel over aandacht geven, um, op 2 januari misschien, als je papa er is. Mm. Dat we vertellen wie ze zijn, wat ze doen. En Joret zei ook uh, via WhatsApp dat ze naar de verloskundige moest gaan, want haar dochter staat op bevallen. Oh, ja. Dus dat past helemaal bij zorgzaam zwanger en zijn. En met het nieuwe jaar. En het nieuwe nieuwe jaar. Budget. Ja, helemaal. Een nieuw kindje, ja. Geweldig. Zo is dat. En over nieuw en, en, en van die dingen is allemaal gesproken. Ik heb daar nog één nummertje voor. En dat is het laatste waar we mee gaan afsluiten. Dat is deze hier: Nieuws Radio. Een jaar geleden dacht ik nog aan dit nummer. Dat ik dacht, nou, ja, we kunnen er misschien daar ook nog bij, bij in, in stoppen in, in dat programma. Die Sky High en Newton, echt een jaren 90 nummer. Geen idee of dat er nog iemand is die dat zelfs nog herinnert, dat nummer, maar het heeft wel iets voor dik. <laughs> zo, ja, zoals die Paul Elstak, dat is ook zo eentje zo met Fly High en zo. dat is ook een heel bekend nummer bij, bij feestjes, met parties. Ja, De laatste jaren zo, dat ik denk van oh, waarvan komt dat in één keer weer. Dat ja, is wel tof. En, en ja, Sky High en, en, en feesten en, en, en uitkijken naar, naar, naar goede dingen, dat, dat doet mij denken aan dit nummer. En gewoon omdat het misschien een guilty pleasure is. Ook van ja, waarom niet? Is wel leuk, heeft wel iets. Ja, ja, ja. Uh, en, en, en, en ja, ik hoorde regelmatig zo die dingen voorbij komen. En ik dacht, ja, dat verhaal wil ik toch nog even delen. En ik vergat ja, dat elke keer. Het verhaal achter de Niggas Radio zelf was van 2015, dus 2015, 16, dus net, net geen tien jaar geleden, heb ik dat voor de eerste keer gedaan met Brent van Lanker. En, en, en zijn mama heeft ook uh, Petra de Dingels mee ingesproken en daar sluiten we dan ook mee af. Ik wil je nogmaals bedanken ook, Armieke, dat je mee wilde doen. En voor jouw bijdrage aan, aan dit programma. Wil jij dat nog iets over vertellen of zo? Ja, ik was eigenlijk met Matteo en Sima nu lekker ja. aan het slapen. Maar we hebben inderdaad al wat uh, geraakte dingen meegemaakt. Want Matteo was hier aan het spelen in de straaltent en zijn hoofd boont op de grond en hij heeft een lichte hersenschudding. Ai. En ze zijn naar huis moeten gaan en hebben geen oudjaar gevierd. Maar dat ik er nu voor jou helemaal ben, wel. Oh Ja, dat was eigenlijk niet de bedoeling, want natuurlijk altijd welkom, hè? dat weet je. Hè? Ja, jij zou dan een uurtje radio maken, nog een half uurtje ongeveer, tot twaalf, en dan mee aftellen en, en kusjes geven. En dan misschien maar vieren of gaan slapen of zo. En dan zou ik verder doen tot, tot, tot het gedaan was, totdat er niemand meer overbleef. Als Peter en Jelle gestopt waren en er was niemand meer, zoals nu eigenlijk, dan zou ik gedaan hebben. En toen stelde ik aan jou de vraag, ja, omdat of, of je er toch was. Ja, wil jij nog, nog verder doen of niet? Want u dacht ongeveer tot drie uur of zo. En, en dan afsluiten. In het andere geval. En uiteindelijk is het nu toch nog half vier geworden zelfs. En, hoe, hoe valt het mee met u? Samenspel, ik waar. <laughs> ja, maar dan nog? ja <lacht> gaat het? Samen nee, groeien elke nacht. Ja. ja. <laughs> en samen rusten en slaapjes doen elke dag. Slaapzacht. Ja. En dus uh, even nog afsluiten over die Nigra-schaduw. Omdat ja, die jingles waren toen opgenomen. En ik dacht... Toen als ik daarmee begon van Armieke, uh, zullen we anders niet radio maken. Omdat ik wist dat die jingles al gemaakt waren. Ik had dat vroeger al gedaan. Maar waarom niet? Het is er allemaal. Dus ik kan het hergebruiken onder een andere vorm dat wel is waar. En zodoende uh, heb ik het opnieuw gedaan. En uh, ik vond het wel, wel fijn om nog eens een keer te doen op een andere manier. Fijn ook dat andere mensen wilden meedoen. Waaronder Peter Jelle... En, en, en Edwin Jules was er dan bij en jij natuurlijk ook er bedankt en slaap wel en dat we fijne dromen mogen beleven en heel veel fijne pleziermomenten mogen hebben aan zowel samenspel want ik vind als we Soundwave uitspreken hangt samenspel er sowieso ook aan vast, elke keer vertel ik dat als ik mensen uitleg geef over Soundwave dan laat ik ook horen wat samenspel inhoudt. dankjewel nogmaals en een goede nacht, bye bye ja, yes, RADIO yeah, yeah. Yes, radio.